7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Benzineprijs naar recordhoogte. Politiebond ACP stapt uit het CNV. En nieuw psychiatrisch onderzoek Breivik.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 De militaire vakbond ACOM denkt er ook over om zich af te splitsen van het CNV, maar is nog niet zover. Begin vorige maand werd duidelijk dat er ook bij de vakcentrale FNV-veranderingen komen. Die centrale vormt zichzelf om tot een nieuwe vakbeweging, waarvan ook andere bonden dan alleen de huidige FNV-bonden lid kunnen worden. Er komt een nieuw psychiatrisch onderzoek naar Anders Breivik. Noorse media melden dat de rechtbank in Noorwegen dat besluit vandaag bekend maakt. Breivik doden vorig jaar zomer 77 mensen in Oslo en op het eilandje Utrecht.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 GroenLinks-fractieleider Sap is enthousiast over de Nederlandse trainingsmissie in Kunduz. Dat zei ze vannacht toen ze samen met andere fractieleiders terugkwam van een bezoek van vier dagen aan Afghanistan. Ik ben onder de indruk van wat de Nederlandse politietrainers al hebben gerealiseerd in Kunduz, zei Sap. Graag zou ze nog zien dat Nederland het justitiële apparaat in Kunduz gaat helpen. Begin vorig jaar steunde GroenLinks na veel aarzelingen de missie. Die steun was nodig om een kamermeerderheid te krijgen voor het plan. Het kabinet wil de missie nu gaan uitbreiden en de steun van GroenLinks is daarbij niet zeker. Sap wil eerst een goed uitgewerkt voorstel zien van de regering, zei ze vannacht. De fractieleiders van PvdA en SP, Cohen en Roemer, zeiden na het bezoek ook dat ze onder de indruk zijn van wat de Nederlandse politietrainers aan het doen zijn in Koenders. Maar beide partijen blijven tegen de missie.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 Twee van de vier Amerikaanse mariniers die op een video plassen op de lijken van Taliban-strijders zijn geïdentificeerd. Dat heeft het Amerikaanse leger gezegd. De militairen zouden in september zijn teruggekeerd uit Afghanistan. De Amerikaanse ministers Clinton en Panetta hebben de actie van de mariniers scherp veroordeeld bij de sprake van verwerpelijk gedrag. Nathalie Holloway is juridisch doodverklaard. Een Amerikaanse rechter heeft zich daarover uitgesproken. Daarmee komt er een einde aan het onderzoek naar de verdwijning van het meisje. Ze werd in 2005 op Aruba voor het laatst gezien met Joran van der Sloot en twee andere jongens. Het verzoek om doodverklaring kwam van Nathalies vader. Hij wilde dat het verzekeringsgeld vrijkomt... zodat het kan worden gebruikt voor de studie van de broer van Nathalie. Het internationale ruimtestation ISS met de Nederlandse astronaut André Kuipers aan boord voert de komende dag een manoeuvre uit om ruimteschroot te ontwijken. Er vliegt een stuk van een oude communicatiesatelliet in de richting van het ISS. Om een botsing te vermijden worden de motoren korte tijd aangezet. Het stuk ruimteschroot heeft een doorsnee van maar 10 centimeter, maar dat kan wel een ravage aanrichten, zegt NASA. Vorig jaar juni moest de bemanning van het ISS zich hals over kop terugtrekken in de twee Soyuz-capsules. Toen vloog een stuk ruimteafval rakelings langs het ruimtestation. Dat weer nog, eerst wat buien, maar later op de dag droog en af en toe zon. Vanmiddag minder wind en het wordt ongeveer 7 graden. Morgen zwaar bewolkt, op de meeste plaatsen droog, en ongeveer 6 graden. Zondag nog iets kouder en in de nachten op uitgebreide schaal vorst.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 Hallo 2012, een nieuw jaar, een lijf. je huis schoon of fris, of een compleet nieuwe look. Alles om jouw jaar goed te beginnen. Eerst Sint-Mierkeleur, sint sint Sint-Meer, Sint-Mooi, Sint-Magnifiek, Sint-Magistraal, Sint-Maximaal, sint meesterlijk, Sint-Markant, Sint-Memorabel, Sint-Magisch, Sint-Maarten, Sint-Maarten. Kijk op vakantiesintmaarten.nl Sint Maarten. Aangenaam. Nu tot 50% korting op kleding. Eerstweekan.nl Sint Meerwaarde. Dat heeft een vergadering of congres op Sint Maarten. Aangenaam. Het NOS Radio 1-journaal. Met Marcel Oosten. Goedemorgen. De sluiting dreigt voor een deel van het ziekenhuis in Dokkum. Maar dat nemen de Dokkumers niet. Ik praat zo met de burgemeester. Het Radio Kamer Philharmonie Orkest komt ook al in actie. Opheffing dreigt vanwege de bezuinigingen. Maar het orkest gaat nu zelf geld ophalen. En het was ook al mee met koningin Beatrix op staatsbezoek. En er komt steeds meer goed nieuws uit Burma. Want de autoriteiten daar hebben vandaag een groot aantal politieke gevangenen vrijgelaten. Aziatisch land voldoet hiermee deels aan de eisen van het Westen... voor het opheffen van de sancties en normalisering van de betrekkingen. Correspondent Michel Maas. Uh, Michel, om wie gaat het? Wie zijn er vrijgelaten? Michel Maas. Hadden wij aan de telefoon. Ja, daar ben je, Michel. Je was nog even ja. weg. Michel, ik vroeg wie er vandaag door de autoriteiten in Burma zijn vrijgelaten. Nou, Het is nog niet bekend wie allemaal, maar er zitten in ieder geval leiders van studentenprotesten uit 1988 bij. En leiders van de protesten van 2007. En er is ook een prominente leider van een etnische minderheid in Birma die uh, is vrijgelaten. Ja, dat is bijzonder lijkt mij. Dat is zeker bijzonder. Dat is uh, zoals de oppositie in Birma zelf zegt alweer een positief teken. Uh, de, ze gaan ervan uit dat er zeker tientallen... Misschien nog wel meer, een paar honderd politieke gevangenen worden vrijgelaten vandaag. En dat, dat is opnieuw een gebaar van de regering dat ze echt werk willen maken van het democratiseringsproces in Weermaat. Ja, en waarom juist vandaag? Nou, dat, dat is niet helemaal duidelijk. Er is geen speciale datum vandaag, maar uh, dat is bij deze regering, weet je dat nooit van tevoren. Zulke dus uh, acties als vandaag worden zelden van tevoren aangekondigd. En als ze worden aangekondigd, heel kort van tevoren. En uh, ja, het, het, het, het gebeurt ineens. En de hele dag komen er nu al berichten binnen van uh, wie er is vrijgelaten. Uh, die vrijlatingen die gebeuren over het hele land, verspreid over een hele hoop gevangenissen. En uh, ja, de mensen... We zitten overal klaar om te kijken wie er onder die vrijgekomen gevangenen zit. Ja, want. Um, zitten er dan nog veel. Blijven er nog veel zitten? Ja, helemaal duidelijk. Is niet. Uh, nu nog niet. Uh, hoeveel van die 650 gevangenen die worden vrijgelaten ook echt politieke gevangenen zijn. En uh, de schattingen zijn dat er in gevangenissen in Burma tussen de 600 en 1000 politieke gevangenen zitten. Dus zelfs als het allemaal politieke gevangenen zijn die vandaag worden vrijgelaten, dan is het uh, nog mogelijk dat er nog honderden politieke gevangenen overblijven. Maar het, uh, het gebaar is duidelijk en het is heel duidelijk dat, er, uh, dat een belangrijke groep politieke vandaag vrijgelaten. Ja, het regime is heel duidelijk bezig met een ontspanningsactie, als we dat zo mogen noemen. De oppositie krijgt meer ruimte. Nu, dus, die vrijlating van die gevangenen voldoet weer inmiddels aan alle eisen van het westen voor betere betrekkingen? Nou, ze komen behoorlijk in de buurt nu, want uh, er waren twee belangrijke eisen. Eén was dat ze vrede moesten sluiten met al die etnische minderheden met wie ze in oorlog waren. Uh, er is gisteren een belangrijk vredesakkoord gesloten met de Karen-minderheid. En ook andere vredesakkoorden zijn gesloten, dus dat is al zo goed als geregeld. En de tweede eis was vrijlating van alle politieke gevangenen. En ze hebben nu misschien nog niet iedereen vrijgelaten, maar ook hier komen ze een heel eind op streek. En het zou kunnen zijn dat deze vrijlating de weg vrijmaakt om in ieder geval een begin te maken met het opheffen van de sancties die het Westen tegen Burma heeft, heeft ingevoerd. Michel Maas over Burma en de Burmeese autoriteiten die dus veel politieke gevangenen hebben vrijgelaten. Een opvallend optreden tijdens het staatsbezoek van koningin Beatrix van de Radio Kamerfilharmonie. Het gezelschap wordt volgend jaar opgeheven omdat de overheidssubsidie stopt. Maar de muzici willen door, zelfstandig. Maar er is wel geld voor nodig. 5 miljoen euro per jaar. En dat geld moet verdiend worden met een nieuwe vorm van particuliere financiering. En iedere steun daarbij is welkom. En zo mochten ze met de koningin mee om op te treden... in het paleis van de Sultan Kaboes in Oman. Menno Remeyer sprak met twee leden van het gezelschap. Ingrid Geerlins en Arjan Woudenberg. Dat voelde als een steun in de rug... We zijn uh, allemaal hoogopgeleide muzici. En wij kunnen in korte tijd uh, de prachtigste concerten voorbereiden. Uh, daar werken we ook heel hard voor. En als je dan wordt gevraagd door de koningin... dat voelt dat toch als een erkenning. Uh, zeker in, uh, als je dus te horen hebt gekregen... dat het budget waar je tot dan toe uh, van bestaan hebt uh, gaat verdwijnen... Ja. Maar ja, dat denk ik ook. Misschien wel een slotakkoord. Nou. Dat dachten wij ook, zodat we dachten, maar ja, dat laten we dus niet gebeuren. De politiek gaat niet bepalen of wij stoppen met muziceren iets... Wat, wat, wat uit ons hart komt waar we, waar we voor op deze wereld zijn. Ja. Dus uh, we zijn meteen plannen gaan maken. We, hebben, we denken alleen nog nu nog maar positief. We, zijn, we, zijn, we gaan niet, zijn niet huilend in een hoekje gaan zitten. We hebben een plan bedacht. We willen zoveel mogelijk mensen bij de Omroep uh, Orkesten behouden. We hebben nu een plan klaarstaan. Het plan dat het orkest gaat heten Ludwig, als alles doorgaat. Doorgaat, uh, ja. naar, naar Beethoven. Maar hoe ga je dat financieren dan? Ja, Nou, daar zijn we hard mee bezig. Uh, in ieder geval is Jaap van Zweden heel erg enthousiast over het plan. Is ook jaren onze chef geweest. Daar hebben heel goed contact mee. Hij vindt ons fantastische muzici. Hij, uh, hij gaat zich ervoor inzetten. Hij zegt: ja. Ik word jullie ambassadeur. Ik ga jullie helpen grote financiële partners te vinden. Uh, en, en, en ik ga er mede dus ervoor zorgen dat het een groot succes wordt. En daarbij kom ik gratis bij jullie dirigeren. Dus jullie hoeven mij in ieder geval niet te betalen. Maar die steun is allemaal prachtig, maar er moet geld op de plank. Hoe willen jullie 5 miljoen, want daar gaat het uiteindelijk om: hoe wil je 5 miljoen euro binnenhalen? Dat is een enorm bedrag. Daarvoor hebben we er nu. Uh... Fantastisch kunnen we daar gebruik van maken van de nieuwe geefwet. Dus als je een bedrag geeft, dan kan je niet 100% van het bedrag aftrekken, maar zelfs 125%. Ja. Dus extra gunstig. Uh, dat willen we ook aan de collega's vragen die nog wel uh, binnen uh, bedrijf kunnen blijven. He, en er zijn heel veel collega's daar ontzettend enthousiast uh, over. Nou, en als je dit plan aan, aan mensen uit het zakenleven vertelt, sommige mensen vinden het zo fijn dat er eindelijk iets positiefs uh, uit, uit ons milieu komt. En niet het, het geklagen dat we zielig zijn. Zijn. He, dus heel veel mensen zijn al uh, uh, geïnteresseerd. Er dus is nog geen contract. He, er zijn nog ja. geen centen geboden. Maar iedereen die nu naar de radio luistert en denkt... nou, fantastisch, Nou, die, die vraag ik natuurlijk ons uh, uh, uh, te benaderen. Ja, en Jullie hebben in maand van de Nederlandse gemeenschap opgetreden... Ja. voor de koningin zelfs. Ja. Allemaal potentiële donateurs eigenlijk. Nou, sterker nog, er was er bijvoorbeeld al één vrouw die zei... maar fantastisch is dit en ik wil jullie steunen en, en we houden contact... en uh, laten we zo snel mogelijk jullie je website... Of een e-mail. En ik zeg, ik ben dan ook wel heel zakelijk. Hoe groter het bedrag wat iemand schenkt, dan gaan we natuurlijk ook iets terug doen. Dus ja. een concert bij iemand thuis, een concert voor het bedrijf wat geschonken heeft. Hoe meer geld, hoe meer daar tegenover staat. In denk keer commercieel? Als we een operette kunnen doen, omdat we de hele zaal vol krijgen en we ontzettend veel mensen enthousiast voor kunnen maken, dan doen we een prachtige operette van Frans Lehár. zonder subsidie subsidie. ACP, de politiebond, verlaat de vakcentrale CNV. Zo dadelijk spreek ik met de voorzitter van de ACP, Gerrit van der Kamp. De verkeersinformatie is er maar heel weinig. Er staan geen files. Goeie reis. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Het is kwart over zeven. Er dreigt sluiting van een paar afdelingen van ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum. Waaronder de spoedeisende dienst kleinste ziekenhuis van Nederland moet reorganiseren... omdat het onder de maat presteert, volgens de inspectie voor de volksgezondheid. Volgende week komt het ziekenhuis met zijn definitieve toekomstplannen. En tot die tijd proberen Dokkermers die gedeeltelijke sluiting tegen te houden. Vandaag doen ze dat bij het ziekenhuis met een erehaag. Ik ga daarover praten met de burgemeester van Dongen-Radeel. Er valt Dokkum onder, Marga Waanders. Mevrouw Waanders, goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat daar vandaag gebeuren in Erehaag? Maakt dat wel voldoende indruk, denkt u? Nou, het is niet de eerste keer dat uh, de bevolking onder leiding van het actiecomité van zich laat horen. Er is vanmiddag een bijeenkomst in het ziekenhuis voor leden van Provinciale Staten en van de Tweede Kamer. Die zijn uitgenodigd om uh, kennis te nemen van wat de betekenis is van het ziekenhuis voor de hele regio. En uh, dat heeft het actiecomité aangegrepen om opnieuw ook de bevolking uit te nodigen om kenbaar te maken hoe belangrijk dat ziekenhuis voor deze regio is. Ja, en kunt u het eens schetsen voor mij? Wat is het belang? Nou, het, is een, het is het, het kleinste ziekenhuis van, uh, van Nederland. Een aantal jaren geleden nog uitgeroepen als beste ziekenhuis van, uh, van, uh, van Nederland. En um, Het is een ziekenhuis dat uh, um, zorg levert dicht bij de mensen. En daar komt bij dat het ziekenhuis destijds ook is betaald door mensen uit de regio. Dus het wordt ook extra gevoel van het is ons ziekenhuis en daar moet je vanaf blijven. Maar stel, stel het verdwijnt of het verdwijnt deels, wat betekent dat dan voor Dokkum en Omstreek? Nou, laat ik vooropstellen dat wij ervan uitgaan dat het ziekenhuis gewoon blijft. Ja, daar hebben we dus het zo over. Dus zal wel het een en ander uh, ver veranderen waar met name de zorg ook zit van de bevolking en ook van ons... en waar ook de, de, de wethouder uh, zorg uh, zijn uiterste best voor doet... om bij alle partijen daar draagvlak voor te vinden... is het behoud van de geboten zorg en een vorm van acute zorg. We hebben op dit moment ook niet de, zeg maar de, de, de, de, de echte spoedeisende hulp... Uh, zoals die um, uh, officieel ook zou moeten zijn... Nee. met allerlei specialisaties uh, en uh, specialismen die daarachter zouden zitten. Maar we hebben wel een vorm van acute zorg en die willen we graag in stand houden. Want anders, is... moet, u, moet u ver weg als er dan iets gebeurt wat spoedeisende hulp vereist? Nou kijk, voor gecompliceerde gevallen wordt nu ook al een beroep gedaan op de ziekenhuizen even verderop. Uh, en dat zijn dan vooral Leeuwarden en Groningen. Ja. Dus dat is al zo, dat wordt ook niet uh, anders. Maar een vorm van acute zorg, uh, die blijft gewoon heel erg noodzakelijk voor, uh, voor deze regio. Ja, maar dan moet zo'n ziekenhuis natuurlijk wel goed presteren. En u zegt het al, een paar jaar geleden was het nog erg goed, maar nu dus niet meer. Hoe komt dat? Nou, dat is een, een heel snel oordeel. En uh, een oordeel dat ik ook niet, uh, niet deel... zonder nou ja, de dat ik op inspectie de, voor de stoel van volks... het ziekenhuis te gaan zitten. Inspectie voor de volksgezondheid zegt het, hè? Ja, er is aanleiding geweest voor de inspectie... om uh, met het ziekenhuis in gesprek te gaan... en ook een aantal dingen uh, uh, te eisen. Um, ik ga niet op die stoel uh, zitten... maar ik bestrijd, en dat zal het ziekenhuis helemaal goed kunnen... dat we te maken hebben met een ziekenhuis... dat uh, overal niet goed presteert. Die... Um, uh, die... die, um, die Claim van, het, van, van de inspectie van dat een aantal dingen niet goed zouden zijn, die gaat er ook af. Maar het betekent wel dat er in het ziekenhuis een aantal dingen moeten veranderen. En daar is het ziekenhuis nu zelf mee bezig om een zogeheten portfolio te maken van hoe zij de toekomst in willen. Daar hebben wij onze hoop op uh, gericht. Dus het ziekenhuis is niet met name zelf ook aan zet. Maar nogmaals, wij gaan ervan uit dat het ziekenhuis gewoon blijft bestaan. En um, als het enigszins kan, dan ook daar gaan wij vanuit, met de vorm van acute zorg. En met geboten zorg, want dat zijn juist twee heel belangrijke taken voor deze regio. Goed, maar het, moet, maar het moet dus inderdaad wel anders. Het zal anders zijn dan dat het was. Daar gaan wij ook van uit. Ja. En dan nog even de band he, van de Dokkers met dat ziekenhuis, want ja. uiteindelijk hebben ze het zelf opgezet. Ze hebben het zelf opgezet, dus dat maakt ook dat het ja, extra uh, pijn doet op het moment dat de, het voortbestaan van het ziekenhuis of een aantal taken van het ziekenhuis in het, uh, in het geding is. En als daar, ik het maar even, gedoe over, uh, over is... Uh, juist op dit moment is het ook van belang dat die bevolking zich laat horen. Dat hebben ze in december gedaan toen voor het eerst naar buiten kwam. Uh, dat een aantal taken zouden verdwijnen van het ziekenhuis. Duizenden mensen hebben toen deelgenomen aan een demonstratie. En hebben zich verenigd bij het, bij het stadhuis. En uh, ze grijpen ieder moment aan uh, om kenbaar te maken. Van hoe belangrijk het ziekenhuis voor de regio is. En ik denk dat dit ook de juiste momenten zijn om dat kenbaar te maken. Dus de strijd wordt nog niet opgegeven voorlopig. Zeker niet. Mevrouw Waanders, burgemeester van Dongeradeel, valt Dokkum onder. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Gaan we naar Mark-Robin Visser. Hij beweegt zich vandaag tussen de veldrijders. kijkt vooruit naar dit hele drukke sportjaar 2012... met EK Olympische Spelen, Wimbledon, noem het maar op. En ook het WK veldrijden. Dat is het eerste grote evenement, Mark-Robin. Ja, dat uh, staat voor de deur. Eind deze maand is het al zover. En ik ben uh, vanochtend op bezoek in Gouda... bij de Goudse Ren- en Tourclub Excelsior. Ik sta hier voor het clubhuis. Er staat hier al een hele trits, hele kekke fietsjes. En er is er maar één met een fietsbel. Dat is deze. En die andere fietsen... Dat zijn echte veldrijfietsen. En wat nou het leuke is van, uh, van deze club hier in Gouda... je hoeft ze niet op slot te zetten. Ze staan hier gewoon allemaal voor het clubhuis. Ik ga ze even naar binnen. Ik heb al een, hele, een heel leger aan veldrijders... heb ik hier vanmorgen in vol tenue met helm op naar binnen zien gaan. En die zitten hierboven in het clubhuis... met zijn prachtig uitzicht over het parcours... Koffie te drinken. <laughs> Ga toch maar eens even aan de trainers van deze club vragen... of dit de normale routine is. Koffie drinken voor het veldrijden. Koos van der Ven, hoe zit dat? Altijd. Echt waar? Eerst koffie. Eerst koffie. Uh, u bent trainer van de senioren. Ja, klopt. Helemaal. Vertelt u eens, hoe gaat dat hier in Gouda? Nou, dat gaat perfect. Ik ben uh, jaren... Zes, zeven geleden begonnen met een man of vijf. En dat is af en toe uitgelopen tot 30, 32 man. En door elkaar genomen is het zo'n beetje om en bij de 20, 15. Ja. ja. Zeg Arnold Franke, u traint de jeugd. Dit is een van de grotere clubs in, in Nederland. Veldrijden is op de een of andere manier in Nederland niet een hele grote sport. Nee, het is inderdaad niet zo'n grote sport. Maar uh, is wel in opkomst. En ook ja? uh, bij de dames is er uh, steeds meer animo voor. Hoe, uh, hoe komt dat? Door tv. Ja. En uh, ja, om meer, meer men, uh, dingen op de televisie te laten zien, eigenlijk. Ja. Dat is wel belangrijk. Ja. Ik heb vanmorgen al uh, kennis mogen maken met uh, drie broers. Hè? Uh, Tommy, Lucas en uh, Bram, die hier, uh, die hier fietsen. Die uh, ook al een wedstrijden meedoen. En ik heb begrepen dat hier in deze club ook echt aan de jeugd gewerkt wordt. Nou, de jeugd is natuurlijk helemaal aan ons zijn ding. Hè? Daar heb ik verder niks. Uh, ze komen wel door van de jeugd en dat doen we wel. Ja, een... uiteindelijk worden ze dan senior natuurlijk. Dat is toch, uh, ja. In overleg, dan, uh, dan komen ze erbij en dan houden hou je ze een beetje in de gaten. En dan, ja. dan Hoe krijg je die jeugd nou bij, bij het veldrijden betrokken? Uh, bij het veldrijden, nou, het zijn meer eigenlijk wel wegrenners eigenlijk wel. Hè? Dus oh. het veldrijden is wat minder bij, bij de jeugd. Er zijn dan enkele die wel heel goed zijn, ook inderdaad bij de jeugd. En zo Arne de en, uh, is zie hier ook? We, we, we, wie is niet hier? Nee, nee. eens even, wie hebben we hier allemaal? Want er zijn een paar van nieuwe papillen hier inmiddels uh, aangeschoven. Nou, Koert van Oosten. Die... Koert, waar is die? Kom eens hier, Koert. Koert staat met een grote videocamera in zijn hand. Wat ben jij nou aan het doen? <laughs> Filmen. Oh. <laughs> Moet jij niet fietsen, jongen? Mm, nu niet. Okay. Gaan we straks nog even parcours op? Ja, denk het wel. Heb jij al eens een wedstrijd uh, gefietst? Ja, ik doe best wel veel mee als ik het kan doen. Ja. Het is wel een hele stoere sport, hè, veldrijden. Ja, yeah, ik vind het zelf ook gewoon leuk om het te doen. Ja, ja. Hé, hey, uh, hoe krijg je de jeugd zover om op de fietsen te stappen? Nogmaals, het is natuurlijk een stoere sport, maar... Nou, het, het komt ook veel van vriendjes. Ja. Van, van horen zeggen van, oh, wielrennen is leuk. En dan, uh, ja. en dan gaan, uh, wil dus ook gaan wielrennen. Nou, we hebben hier de mogelijkheid, we hebben hier veertien fietsen uh, ter beschikking. Uh, dus dan hoeft een kind dus niet een fiets aan te schaffen... En dan kunnen ze eerst uh, een, een aantal maanden proefdraaien. En uh, zelfs een jaar kunnen ze dan met die fiets huren. En dan, uh, ja, dan ja. vinden ze het leuk of ze vinden het niet leuk. Ja, ja nee, dat begrijp ik. Zeg, het veldrijseizoen is eigenlijk nogal kort. Hè? Je kan eigenlijk zeggen dat met die WK straks... dat het seizoen min of meer is afgelopen. Ja, het, je hebt het NK en dan heb je nog een wedstrijd of drie. Uh, en dan is het uh, seizoen afgelopen. Ja, hoe zit dat precies? Waarom is dat? Nou ja, het veldrijden is natuurlijk wel vaak bagger. zand. Modder, afzien, boomstammen, ruizend ja, struikgewas. Ja, het is echt een wintersport. Ja? Ja. En als het nou gaat vriezen, zoals volgende week uh, hebben we gehoord... Uh, gaat het een paar graden vriezen? Ja, dat geeft niet. Je hebt bepaalde renners... die uh, met vorst en met harde ondergrond beter rijden. Je hebt renners die goed zijn in zand. Je hebt renners die zijn goed in bagger. Dat is nagelang, ja, de, je hebt Waar bent u goed in? Waar ik goed in ben, ja, dat is hard. Oh, als, hard. Ja, als het maar uh, bevroren is en het is, of het hebt gesneeuwd, uh, ik geef niks om een beetje gladdigheid. En meneer Frank, hoe zit dat met u? Ook hetzelfde, ja, ook hard, ja. ja. Hard. Hard. Snelle parcours. snelle parcoursen. Goed. Ik geloof dat wij straks maar eens even buiten even hard moeten gaan... met al die kekke fietsjes die ik hier voor de deur uh, heb zien staan... Vanuit de Goudse ren- en tourclub Excelsior. Uh, straks meer berichten hier vandaan. We ja. hebben twee keer gezegd, Mark Robin. We, we gaan parcours op. Ja, ben oh, benieuwd. ja. Nou, dat, is, nee, dat was een strik ja. de tong. Ja. Oh. <laughs> Spreek je zo. Straks heb ik zo'n zo bruine streep op mijn rug. Van, uh, we zullen zien. <laughs> zo is wel genoeg. Mark Robin Visser, straks komen we bij hem terug over het veldrijden. Gaan we naar de politiebond ACP? Die gaat zich afsplitsen van het CNV. Bondsraad en de ledenvergadering hebben bijna unaniem besloten om uit de vakcentrale te stappen. Gaan we gaan erover praten met ACP-voorzitter Gerrit van der Kamp. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom ziet u geen heil meer in de samenwerking met CNV? Nou, primair gaat het onze leden en ook ons natuurlijk om een zo goed mogelijke belangenbehartiging voor onze leden. En daar hoort een moderne vakbond bij die op een andere manier vormgeeft aan werknemersbelangen. En dat is CNV niet? En dat vinden wij op dit moment onvoldoende terug in het CNV. Uh, wat mist u dan? Nou ja, uh, we zijn al jarenlang, en dat is uh, wellicht wel bij u bekend, uh, veel meer georganiseerd via uh, groepen en, en sectoren. Ja. Zoals de beroepsgroep als de politie. En we zijn daarin succesvol, maar het maakt ook dat voor sommige van die beroepsgroepen je hele aparte... ...vormen van belangenbehartiging nodig hebt... ...bijvoorbeeld in pensioensystemen, ziektekostensystemen en al dat soort zaken meer. En daarmee moet je eigenlijk een gedifferentieerde benadering van de arbeidsmarkt kiezen. Nou, daar strijden wij al jaren voor... Dat is ons jaren niet gelukt. En nou ja, de hele beweging vernieuwen uh, is ons niet gelukt. En na al die jaren heeft onze achterban gezegd... nu is het genoeg. Uh, ja. We gaan onze eigen koers varen. Ja, u geeft aan, we willen dicht bij de eigen leden blijven... dicht bij de beroepsgroep blijven. Dan kun je beter op de belangen inspelen. Maar heeft u dan helemaal niks aan de koepelorganisatie, aan de vakcentrale? Nou, we hebben de afgelopen jaren ook discussies gehad over het interne beleid, de verenigingsdemocratie. Wat je ziet ook binnen het CNV en andere vakcentrales, is dat er grote conglomeraten zijn gevormd. Waarbij herkenbaarheid en zichtbaarheid eigenlijk verder teruggelopen is. Uh, en men wil ook, ook bij het CNV uh, naar een nou ja, eigenlijk overkoepelende bestuurslaag. Waarbij de herkenbaarheid en zichtbaarheid steeds verder teruggedrongen wordt. Ja. En ook dat is een lijn ook vanuit dat denken waar wij niet achter staan. En, en alleen voor dienstverlening, ja dat is uh, prima. Maar dat kunnen we ook zelf verzorgen, ook met andere partners. En dat doen we nu ook al. Mm, ja, daar zullen we het zo oh. nog even over hebben. Maar uh, die, ja, die koepelfunctie, het uh, algemeen belang... U zegt, uh, CNV legt daar veel te veel de nadruk op in belang mag wel, maar er zijn op een gegeven moment in de arbeidsmarkt, kun je niet zeggen dat bedrijven en sectoren allemaal hetzelfde zijn. Nee. Kijk, als het gaat om een reactie op een belastingstelsel of het gaat over andere vormen van sociaal beleid die voor iedereen gelden, dan snap ik dat wel. Maar op het moment dat je kijkt naar sectoren als de politie, waar je het spreekt over hoogrisicoberoep en zware beroepen en je... Zeg, nou ja, het is jammer voor jullie, jullie zijn in de minderheid en daarom hebben jullie pech dat al jullie voorzieningen, uh, nou ja, dat daar geen mogelijkheid meer voor is om dat in stand te houden. Ja, dan, uh, dan wordt het wel heel moeilijk om te zeggen dat daar meer waarde zit. Wat is nu de directe aanleiding geweest om op te stappen? Wanneer is er niet naar u geluisterd? Nou, dat is eigenlijk over de afgelopen vijf, zes jaar al. Ja. Want we hebben ook geprobeerd om uh, die koers verlegd te krijgen. Maar zat het bijvoorbeeld uh, in de afspraken rond het pensioenakkoord? Nee hoor, die, uh, die zijn onderdeel van een grote emmer die volgedruppeld is. En uh, als je het dan allemaal optelt en je kijkt naar de afgelopen vier, vijf jaar... en het debat over de vernieuwing die alleen maar hebben geleid tot debat en niet tot besluiten... Ja, dan, uh, dan is dus de vraag van, ja, zijn we nu alleen aan het praten? Of uh, kunnen we nu ook verwachten dat er nog een toekomst is waar wij bij ons thuis voelen? Ja. En onze achterban heeft gezegd, ja, uh, dit is er voor ons niet. Uh, wij groeien nog steeds in een sector die heel veel ruim 80% georganiseerd is. Zijn wij duizenden leden gegroeid de afgelopen jaren. Um, en uh, dat geldt niet voor het rest van de aangesloten bonden van het CV op een enkele, enkele uitzondering na. Ja. Maar nou gaat u nu oh. eentje, eentje verder met, met uw 25.000 leden. Uh, bent u wel... In staat dan nog potten te breken, wordt u niet te klein? Nou, in vakcentrale verband wordt er zelden collectief opgetreden zoals u wellicht weet. Als er um, uh, potten gebroken moeten worden, dan gebeurt dat op sectorniveau, in CAO-overleggen en op andere manieren. En dat is ons de afgelopen jaren prima gelukt. En uh, onze leden hebben de vertrouwen in dat we dat de komende jaren ook zullen doen. Sterker nog, wij denken dat we dat uh, zelfs nog beter kunnen doen dan. Gaat u met ruzie weg? Nee hoor, wij uh, hebben dat op een goede manier gedaan. We hebben goede gesprekken gevoerd. Uh, en het is duidelijk dat uh, partijen op dit moment... Uh, geen mogelijkheden zien om een toekomst te hebben samen. Gerrit van der Kamp, voorzitter van de Politiebond ACP. Hartelijk dank voor uw uitleg. Goedemorgen. Goedemorgen.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 Met het Kyocera Pro Rato Color System. Kijk op gokyocera.nl en bespaar tot wel 75% op uw printkosten. Radio 1. het NOS Journaal. Benzineprijs naar recordhoogte en GroenLinks zeer enthousiast terug uit Koendoes. Half acht, Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De benzineprijs staat op 1,75 euro aan de pomp. En dat is een record. Consumentencollectief United Consumers zegt dat diesel en LPG nog geen recordhoogte hebben bereikt. Maar die zitten er wel tegenaan. oorzaak is de gespannen relatie tussen Iran en het Westen. En daarnaast zorgt ook de burgeroorlog in Syrië voor een hoge prijs van ruwe olie. GroenLinks-fractievoorzitter Jolande Sap stapt enthousiast weer uit het vliegtuig, terug uit Koenders. Met andere fractievoorzitters had ze vier dagen rondgekeken bij de Nederlandse politiemissie in Afghanistan. En GroenLinks heeft lang getwijfeld of ze die missie wel zou steunen, maar zorgde uiteindelijk vorig jaar voor een meerderheid in de Tweede Kamer. Terug uit Koenders was Sap onder de indruk van de politietrainers. Ik heb de indruk dat we echt een, een, een eerlijk goed beeld gekregen hebben. En wat me ook is opgevallen is dat iedereen die we gesproken hebben, op al die drie plekken, en of het nou uh, politiemannen, vrouwen waren, militairen, de Afghanen zelf, of uh, wat meer de, de, ja, de, de ambtenaren eromheen, de beleidsmakers eromheen, allemaal positief over wat we daaraan doen zijn. Um, en allemaal zeer betrokken bij het lot van het land en bij de Afghanen. Ook Cohen van de PvdA en SP Roemer waren enthousiast... ook al blijven zij tegen de missie. Fractievoorzitter Job Cohen. We zijn niet in de stad geweest. We hebben niet kunnen zien wat de, de, de, de, de politie daar doet. Dat kon niet, helaas. Maar ik vind dat verder iedereen zijn uiterste best heeft gedaan... om ons een zo realistisch mogelijk beeld te geven. De politiebond ACP zegt te weinig invloed te hebben binnen de vakcentrale CNV en splitst zich daarom af. Het CNV zou geen meerwaarde meer hebben volgens de politiebond. En ook de militaire vakbond ACOM denkt erover om zich af te splitsen van het CNV. In Birma zijn vandaag politieke gevangenen vrijgelaten. Het zou gaan om verschillende leiders van de studentenopstand van 1988 en om een prominente boeddhistische monnik. En het heeft allemaal te maken met de democratische hervormingen die Birma wil doorvoeren. Correspondent Michel Maas. Ze hebben al heel veel stappen genomen in die richting. Ze hebben oppositieleidse Aung San Suu Kyi vrijgelaten. Ze hebben uh, al eerder politieke gevangenen vrijgelaten. En deze vrijlating die past, uh, dat is een antwoord op eisen die het Westen stelt... om een einde te maken aan uh, sancties die al jaren tegen Burma worden uitge uitgevoerd. De eerste gevangenen zijn dus al vrijgelaten. In totaal gaat het om ongeveer 650 gevangenen. Een automobilist is in Rotterdam door de politie van de weg gehaald nadat hij langdurig een ambulance hinderde. Die ambulance was met zwaailicht en sirene onderweg naar een spoedgeval. Toen die automobilist vlak voor de ambulance ging rijden, de ambulance moest toen vaart minderen. Maar toen de automobilist de ziekenwagen uiteindelijk voor liet gaan, was het nog niet afgelopen, vertelt de politie. Enige tijd later liet de automobilist de ambulance toch passeren... maar ging de bestuurder juist achter de ambulance rijden. En uh, gelet op de gevaarzetting moest de ambulance wederom weer vaart minderen. En bij de Heijnenoordtunnel is de automobilist van de weg gehaald. En die man heeft een proces voor baal gekregen. Er komt een nieuw psychiatrisch onderzoek naar Anders Breivik. Noorse media melden dat dat besluit vandaag bekend wordt gemaakt. Breivik doodde vorig jaar zomer 77 mensen in Oslo en op het eilandje Utrecht. En psychiaters hebben Breivik ontoerekeningsvatbaar verklaard. En dat zou er waarschijnlijk toe leiden dat hij niet de gevangenis in hoeft... maar dat hij wordt behandeld aan zijn psychoses. Nabestaanden en slachtoffers wilden daarom een nieuw onderzoek. Twee Amerikaanse mariniers die op een video plassen op de lijken van Taliban-strijders, zijn geïdentificeerd. In totaal gaat het om vier mariniers, waarvan de legereenheden inmiddels wel bekend zijn. Die militairen zouden in het najaar zijn teruggekeerd van de missie in Afghanistan. Minister Clinton van Buitenlandse Zaken had geen goed woord over voor die mariniers. En ook veroordeelde ze iedereen die er ook maar iets mee te maken heeft gehad. En de Amerikaanse minister van defensie Panetta kondigde aan tussen de 6.000 en 10.000 militairen terug te trekken van Europese basis. Op dit moment zijn er ongeveer 40.000 Amerikanen gelegerd in Europa, voornamelijk in Duitsland. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Vandaag zien we een afwisseling van zon en stapelwolken. In de ochtend komen nog enkele buien voor, maar vanmiddag wordt het droger. De maximumtemperatuur ligt tussen de 6 graden in het oosten tot 8 in het westen. Daarbij staat een matige in de noordelijke kustgebieden vrij krachtige tot soms harde noordwestenwind. Vanavond zijn er eerst flinke opklaringen, maar in de loop van de nacht neemt het aan de lage bewolking toe. Langs de kust liggen de minimaal rond een graad of 4. Landinwaarts kan het afkoelen tot rond het vriespunt. Morgen belooft een rustige en droge dag te worden met af en toe ruimte voor de zon.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 Dit rentepercentage is nominaal op jaarbasis. Ga voor meer informatie naar egonbank.nl. Kijk morgenavond naar lijn 32. De spannende Nederlandse dramaserie van Karo en NCRV. Over het Nederland van nu. De jongen zijn oom stappen nu in de bus. Met onder andere Marcel Musters, Waldemar Torenstra en Peter Blok. Lijn 32, luister naar en echt luister nu. Lijn 32. Morgenavond op Nederland 2. Zeven minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. U kunt ons volgen via internet, nos.nl of via Twitter, NOS Radio 1 Nog honderd dagen en dan kiezen de Fransen een nieuwe president. Belangrijkste kandidaten in de race zijn de socialistische François Hollande... en de extreemrechtse Marine Le Pen. En dan is er natuurlijk nog zittend president Sarkozy. Maar officieel doet hij nog niet mee. Correspondent Ron Linker in Parijs. Ron, waar blijft Sarkozy? Ja, Het kan nog wel even duren voordat hij zich kandidaat stelt. Uh, dat is min of meer gebruikelijk bij uh, Franse presidenten die proberen herverkozen te worden. De deadline is 16 maart en de verwachting is dat Sarkozy niet eens heel veel daarvoor zich pas kandidaat stelt. Want het is natuurlijk wel een mooi voordeel hè, als je als president schuine streep kandidaat, uh, aan de gang kunt gaan. Want je kunt onder de noemer van het presidentschap gewoon op campagne gaan. En dat doet Sarkozy uh, nu ook. Dus hij laat zich zien naast de andere staatshoofden. Hè? Bijvoorbeeld Barack Obama of regeringsleider Angela Merkel. En hij kan als president natuurlijk gewoon beleid maken, maatregelen aankondigen. Dat is toch iets anders dan verkiezingsbeloftes aankondigen. Dus er zitten voordelen voor hem aan om zo lang mogelijk als een soort schaduwkandidaat op kosten van de belastingbetaler ja, een quasi-campagne te voeren. Ja, en wat doet hij dan op het ogenblik voor die belastingbetaler, voor de Fransman... Nou, het, is, het is januari uh, en dat is traditioneel gezien de, de maand waarin uh, de presidentskandidaten hun nieuwjaarsboodschappen uh, brengen. Dat doen ze een hele maand over. Vrijwel iedere dag is de president ergens anders om maar weer een toespraak te houden die je eigenlijk niet anders kunt zien dan campagneboodschappen. Ja. Maar hij heeft maatregelen aangekondigd. Uh, zo, zo wil hij bijvoorbeeld uh, een, een soort sociale btw gaan invoeren waarbij uh, de btw wordt verhoogd om uh, pensioenen, ziektekosten, et cetera, te gaan. Financieren. Ja. En dus? Gaat hij er steeds beter voor staan? Ja, als je nu naar de peilingen kijkt... dan uh, is, staat hij nog steeds belabberd voor. Hoor. De Franse kiezer heeft eigenlijk niet zoveel met hem op, op het ogenblik. De waardering voor hem als president is bijzonder laag. Hij is impopulair. En lange tijd was de houding alles behalve Sarkozy. Maar ja... Uh, zelfs als Sarkozy om zich heen kijkt, hè, uh, is het alles behalve rooskleurig. In alle landen die geconfronteerd werden met crisis en bezuinigingen... daar vond een regeringswissel uh, plaats. En dat kan hem ook overkomen. En toch zijn er aanwijzingen dat hij, dat hij het misschien toch gaat redden. Dat het inderdaad iets beter met hem gaat. En laten we even de, de revue uh, laten passeren. Dan zie je dat er is afgerekend met DSK, Dominique strauss kahn Zonder zijn seksuele obsessie zou dat toch een hele gedruchte tegenstander zijn. En dan heb je François Hollande van de Socialiste, is toch een heel ander type kandidaat. Uh, aan, de andere, aan de rechte vleugel, aan zijn eigen partijkant... is hij er redelijk in geslaagd om alle concurrenten af te schrikken. Hij is de kandidaat. En zo gaat het dus toch heel erg spannend worden. Want in de peilingen komen Hollande en Sarkozy steeds dichter bij elkaar te liggen. Ja, Sarkozy is natuurlijk vooral ook uh, internationaal bezig. In Europa bezig, met de euro bezig. Is het voor uh, Europa ook uh, belangrijk wie er uiteindelijk wint in Frankrijk? Ja, als je kijkt naar de campagnes, dan maakt dat echt uh, een groot verschil. Zoals de zaken er nu voor staan, ligt Hollande dus nog... Voor. Mocht hij de president worden, ja dan gaat het roer hier helemaal om. Hij heeft al gezegd dat hij bepaald niet onder de indruk is van hoe Sarkozy onderhandelt met Merkel. Uh, hij heeft al gezegd dat hij een eventueel Europees verdrag, hè, waar nu over gesproken wordt, dat hij dat gaat openbreken. Uh, hij heeft gezegd dat hij zich uh, niet gehouden voelt aan wat Brussel oplegt aan begrotingsdiscipline. Dus ja, het is ook maar de vraag of hij uh, innig kan samenwerken met Angela Merkel. Want ja, Hollande is van een andere politieke familie. Dus uh, ja, ja, de conclusie is duidelijk. Als Hollande president wordt van Frankrijk, ja, dan is Mercosur gedaan. Het is nog maar de vraag of daar Merc-Hollande voor in de plaats zal komen. <lacht> Klinkt ook wel mooi. Ron Linker vanuit Parijs, dankjewel. En vanaf vandaag is de speciale verkiezingssite Frankrijk kiest online. Daarop vindt u alle informatie, nieuws en audio en video... over de Franse presidentsverkiezingen. Vooral van Ron natuurlijk, die hoort u en ziet u daar regelmatig op. Het is te vinden via nos.nl en dan doorklikken naar Frankrijk kiest. Dan de sport. Tom van het Hek. Tom, weer morgen. Ja, goedemorgen. Ja, we moeten het maar over hockey hebben. Ja, laten we het maar eens <laughs> doen. Nee. Dat was een commotie gisteren. Ja. En nog steeds wel in de hele hockeywereld. Nu de cracks um, Teun de Nooijer en Taketakema, ja min of meer uit de selectie zijn gezet... door de bondscoach, Paul van As. Wat vind nou, jij van zijn beslissing? Nou ja, het is natuurlijk wel een opmerkelijke beslissing. 665 Interlands die in één keer aan de kant worden gezet. Vier, vijf maanden voor de Olympische Spelen. Anderzijds, als je het hockey de laatste jaren volgt... dan is het ook niet zo onlogisch. Een bondscoach is er ook voor om besluiten te nemen. Het is een zeer moedig besluit, want hij legt zijn hoofd hiermee... onmiddellijk op een soort hakblok van... als het nu niet goed gaat, dan weet iedereen waar het aan ligt. Het is een beetje alles of niets beslissing, maar een bondscoach is daarvoor. Hij beoordeelt dat proces en de eerlijkheid het gebied ook te zeggen, want... Uh, nou, we hebben de, de status er nog maar eens even bijgenomen. Take, take maar uh, is één keer Europees kampioen in zijn leven en heeft verder allerlei derde en tweede plaatsen. En Teun de Nooier heeft natuurlijk een fenomenale staat van dienst. Nice. Die is wel echt van een andere orde. Maar dat Olympisch goud uit 96 en 2000 en die wereldtitel uit 98, dat is inmiddels ook twaalf jaar geleden. En onder leiding van de Nooier heeft Nederland, uh, want toen was hij gewoon nog een jonge hockeyer, ook nooit zulke grote uh, gouden successen gehaald. Dus uh, binnen al die perspectieven vind ik het eigenlijk een wat Minder verrassend besluit dan hoe, hoe het bij veel mensen is overgekomen. En ik kan me wel redelijk vinden in het besluit van de bondscoach. Ja, jij volgt het hockey natuurlijk heel goed. Jij weet daar alles van. Um, de bondscoach zegt, um, de beste spelers vormen niet uh, noodzakelijk het beste nee. team. Zitten zij het team in de weg? Nou ja, dat is in ieder geval zijn beoordeling. En daarvoor moet je natuurlijk eigenlijk dagelijks erbij zitten. Het is natuurlijk gewoon zo als mensen een dergelijke staat van dienst hebben... dat je niet om hen heen kan. En als ze er zijn, dat ze ook een hele centrale positie innemen. En naar het oordeel van de bondscoach, ja, dan weeg je af... wat levert dat op voor een team en wat kost dat aan een team? En in zijn oordeel eh, kost het nu meer aan de opkomende groep mensen... dan eh, dat het oplevert met deze twee grote mensen. Ik moet er wel bij zeggen, als er allerlei mensen in het team zitten... die zich zo lang, wat dat betreft, zo Geschikt gedragen, moet je je wel afvragen of dat nu ineens de mensen zijn die zo zullen opstaan, hoor. Dus dat is wel een groot risico wat hij met dit besluit neemt. Ja, ja en. Um... Toch, jij vindt het verklaarbaar, als ik jou zo beluister. Er ja, ja. Zit, zit wat in. Toch heel veel commotie in die hockeywereld. Is ja. dat te begrijpen? Nou, Het is wel een beetje gezien de geschiedenis waar het hockey vandaan komt. De hockey is een sport dat bij, vroeger zeiden ze bij dit soort mensen... van nou, eh, laten we het dan na de Olympische Spelen doen. Die mensen hebben zo'n staat van dienst. Hockey wil zichzelf heel volwassen en groot gedragen. Er wordt ook eh, keurig in betaald. Ook aan dit soort mensen worden meer dan keurig betaald zelfs. Ja, dan krijg je ook een ander soort spelregels. En het verrast mij wat dat veel mensen... want ik heb het natuurlijk ook allemaal gevolgd op Twitter een beetje uh, in de nieuwe wereld nog um, met de oude omgang willen omgaan, zeg maar. Dus wat mij betreft verrast mij dat wel een beetje, dat er zoveel commotie is. Een bondscoach is er gewoon voor om het beste team te selecteren. Iedereen mag iets van de bondscoach vinden, nu helemaal, maar we moeten echt even tot en met Londen wachten of dit uh, een meesterzet is geweest of inderdaad Harekiri. Geeft dit aan dat Van As inderdaad wel voor, voor goud wil gaan? Nou, het geeft in ieder geval aan uh, dat hij bereid is risico's te nemen en heel helder is en naar zijn onderbuik geluisterd heeft. Om het maar zo te zeggen. van Ik moet er nu iets mee doen. Wetende dat dit allemaal over hem heen zou komen. Dus dat zal hem ook enkele maanden geleden nog wel een beetje van dit besluit hebben afgehouden. Of goud reëel is. Overigens ook met de nooier en taken. Maar dat is zeer de vraag. Maar een medaille. Daar wil Nederland zeker op gaan spelen. Op de spelen. En uh, ja, hij speelt alles of niks op deze manier. Uh, de kaarten zijn nu uh, van de borst gehaald. Ze liggen op tafel. En aan hem de komende zes maanden om daar het maximale uit te halen. De dood of de gladiolen. Ja, dat is het inderdaad. Ja. <laughs> Dank je Tom. Tot Yoi. maandag. Yoi. Voor benzine moet u vanaf vandaag een recordbedrag betalen. 1,75 per liter. Hoort u zo meer over. Files, die staan er niet. Dus ik wens u een goede reis. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Ja, het is een tijdje stil geweest, maar de benzineprijs zit weer op het torenhoog niveau. Sterker nog, het vorige record uh, van uh, 1,75 euro. 1,75 euro wordt dus geëvenaard. Zijn er zijn nog een paar tiende erbij zelfs. En dus doet het weer pijn aan de pomp. We gaan erover praten met energiedeskundige van Instituut Klingendaal. Kobi van der Linden, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, heeft u de verklaringen nog een keertje? Internationale onrust, gok ik. Um, ja, dat heeft u, heeft u correct geraden. en. Uh... Na een wat uh, zwakkere euro en uh, verhoging van accijnsen, en, uh, dan zijn we er wel. Ja, ja, die zwakke euro, dat speelt ook een rol? Uh, ja, olie wordt in, uh, in dollars verhandeld. Dus ja. als daar wat in verandert, dan heeft dat uh, ook uh, invloed. Maar ja, op zich is in, uh, zijn in Nederland uh, de accijnzen en heffingen zijn, uh, zijn vrij hoog. En dat, uh, ja, dat heeft ook behoorlijk invloed. Dat is uh, een groot deel van de prijs. Ja, dan telt dat door natuurlijk. Hè. En wat, wat telt nou op het ogenblik het zwaarst? Um, nou, kijk, de, de, de olieprijzen zijn relatief hoog. Hè. Die zijn, uh, omdat natuurlijk toch de groei elders in de wereld uh, is doorgegaan. En die, zijn, uh, die landen zijn nog veel olieintensiever. Dus in die zin, uh, ja, wij denken altijd als wij uh, het economisch wat moeilijker hebben... Dat, uh, uh, dan vergeten we dat, dat het in andere landen wel doorgroeit. Dus die olieprijs uh, en deels ook het beleid van OPEC om, ja, om met de productie te te variëren, die zijn relatief hoog. Die zitten boven de 100 dollar. En vervolgens is ook de euro verzwakt ten opzichte van de dollar. Dus dat, dat verklaart een beetje. Ja. Um, maar ja, dat komt dan uh, net ongelukkig uit. Omdat per 1 januari zijn natuurlijk die, uh, die heffingen. En daar is Nederland wel... Uh, wel, uh, het hoort bij de top van de wereld als het gaat om uh, heffingen en accijns. Ja, toch de internationale olieprijs, dat snap ik niet helemaal. Want we zitten toch in economisch mindere tijden. Productie valt hier en daar stil, zeker ook in China. Groot verbruiker, dan zou je toch denken dat die olieprijs wat omlaag gaat. Ja, maar dat is nog, dat is nog niet... Uh, dus, uh, de, kijk, als je kijkt naar de uh, groei van de vraag in China... Dan, uh, dan, uh, dan zie je daar toch nog een behoorlijke stijging. Wat er in, dat, uh, in december, in dat laatste kwartaal is gebeurd... dat vertaalt zich nog niet. Nee, het de groei, is ook winter groei daar. wordt, wordt hooguit iets minder. Ja, nou kijk, en dan hebben we nu nog te maken met een relatief zachte winter... in uh, zowel de Verenigde Staten als, uh, als Europa. Maar uh, op zich in de winter heb je toch altijd wat meer druk op de prijs in deze periode. En deels is het natuurlijk toch ook... Uh, ja, onrust over uh, wat, uh, de afgelopen weken met, uh, met Iran. Dan uh, worden de handelaren die op, uh, op termijn kopen, die worden ook weer onrustig. Ja, en is, is men dan bang voor, voor bijvoorbeeld een blokkade van de straat van Hormuz? Ja, dat, dat, er, dat er tekorten zullen komen. Ik bedoel, uh, dat gaat nog niet eens zozeer over... Of dat, uh, of dat helemaal uit de hand loopt. Maar het is toch de onrust daarover. En uh, de gedachte dat er misschien uh, op termijn over drie maanden niet genoeg zal zijn. Ja, dan loopt dat wat op. Oh. En dat heeft ook te maken met, uh, met, uh, met de voorraadvorming bijvoorbeeld. Ja, uh, ik hoor u al drie maanden roepen. Het zit er dus niet echt in dat binnenkort die prijs ook weer wat naar beneden ah, nee, gaat. Nee, nee, nee. maar wat ik bedoel is de prijs over drie maanden. Hè. Je hebt, je hebt de manier waarop de markten uh, werken ja. heb je van die contracten van drie maanden. Dus, en dat vertaalt zich naar de prijs van nu. Maar de, de, de prijs aan de pomp gaat dus ook binnen, niet, binnen afzienbare tijd ook weer fors naar beneden? Nou, ik zie, ik zie niet uh, hoe, hoe, die, uh, hoe die fors naar beneden gaat. als uh, uh, Met deze dollar-euro-verhouding, ja. deze olieprijs rond de 100 dollar, ja, kan, het kan wel een beetje naar beneden. Maar ook dat wordt gedempt, uh, die olieprijsveranderingen, weer door, die, uh, ja, toch voor, door dat he, enorme deel aan heffingen en accijns. En dat ja, dempt uh, de uh, prijsverlaging ook. Vraag ik mij even heel voorzichtig. Gaat die dan misschien nog omhoog? dat zou wel kunnen. Oh. Nou, dank u wel. Barbara ja, van der Linde. Kan niet anders. Nee, leuk maar... kunt u het niet maken. Nee, ik, be nee, ik begrijp nee. het. Komi van der Linde, energiedeskundige van Instituut Klingendaal. Dank u wel. Graag gedaan. Gaan we naar, uh, de pomp toe, uh, naar de pomp toe? Want het doet natuurlijk pijn aan de pomp. Zeker vandaag. Matthijs van der Wiel, mijn benzinestation in Amsterdam. Ja, nou, dan gaat nu de prijs in beeld verschijnen. Ja, dat is, uh, dat is uh... En hoor, prijs. Goed. Het is het record, hè? Recordprijs. Nog nooit zo hoog. Nog nooit. Grote glimlach. Is het record? <laughs> ja, zeker. 1,749. Kom... Ja, precies. Je ja. keek helemaal niet voordat je ging tanken. Nee, mag niet, ja. Ik moet tanken. Geen anders. <laughs> Tankstation langs de ringweg van Amsterdam. En de benzineprijzen die staan hier niet op een groot bord uh, aan de buitenkant goed zichtbaar. Dat weet je meestal wel genoeg. Je moet ervoor op het schermpje kijken bij de pomp. Euro 95, 1,749. Ja, ik heb gekeken, ja. dat is heel duur. Nou, dat is onder de adviesprijs, hoor. Het is toch uh, 0,001 wat je cadeau krijgt. Ja, ik denk niet dat ik er veel van zal merken. Ik gooi er maar 20 euro in, dus... Ja, dat is het grapje, hè? Ja. Ik merk nooit iets van de dure benzineprijs... want ik denk maar voor 20 euro. Klopt, ja. Nee, dat uh, het is niet leuk. Maar ja, ik wil toch rijden. Dus je gaat toch tanken. Je zou gek zijn om het te betalen, toch? Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel. Maar ja, we willen toch allemaal rijden. Luxe hebben, dus we doen het. Merkt u het in de portemonnee? Ja, ik, le ik let wel op wanneer ik wel ga rijden. Als, de, als ik de auto kan laten staan, doe ik dat. 1,749. Een meneer met een werkjas aan en een achterbak vol met gereedschap. Laat maar raden. U betaalt het niet zelf? Nee, mijn, uh, mijn baas. De, de baas. De baas. En uh, zegt de baas ook uh, rij wat zuiniger of niet? Ja, ik heb uh, naar cursussen moet ik. Echt waar? Zuinig rijden. Ja, lukt dat ook? Nou, niet echt. Die rijstijl, die rijstijl is niet echt mijn stijl. Je moet dan uh, hoge verstelling geloof ik, hè? Ja, je moet heel snel uh, opschakelen. Daar ja. heb je lamme uh... arm van. Nou, het is echt geen rij hoor. Ja. Houden ze het dan ook bij, krijg... wie wel en wie niet zijn er rijdt? Nou, ik, ik denk nou, ik moet ik kilometerstand invullen, dan krijg ik uh, bericht dat ik te veel gebruik. Ja. De, de, het verbruik zeg maar, houden ze bij. Ja. Dus dan krijg ik de bericht van dat ik dus boven het. Uh, Gemiddelde zit, zeg maar, wat die auto mag gebruiken, zeg maar. Daar krijg je bericht van. Zo heeft ook de lease-rijder last van de hoge benzineprijs. Ja, even goed nog, ja. 1,749. Het staat terecht, hè? Ja, het staat er echt, ja. <laughs> U kijkt nog even om. Te zeker doen. <laughs> je zou gek zijn om dat te betalen. Ja, maar we moeten wel, anders zouden we thuis, hè. Ik moet naar mijn werk, dus uh, ik moet wel denken. Heeft u uitgerekend hoeveel u moet werken om deze volle tank te betalen? Met deze prijzen zo schieten de pannen uit, hè? Het gaat nergens meer over tegenwoordig. Iedereen zegt hier, ja, ik kan niks anders. En iedereen vindt het een idiote prijs. Maar niemand wordt er geinig van. Je betaalt hem ook niet zelf, hè, de benzine? Nee, nee. Gelukkig maar als je kijkt naar het bedrag wat achter je op het display nee, staat. Geen idee. Je hebt geen idee. Het is, uh, ik geloof ik, een recordprijs, hè, bijna. Je zou gek zijn om het te betalen. Ja, maar ja. Het openbaar vervoer is ook niet anders natuurlijk. Waar ik vandaan kom, in Brabant, in Drunen... Nou. Eentje per uur de bus naar ja, de stad. Ja. Dat is ook geen optie. Hè? Ja, dat is weer 76,97 ja. euro aftikken. Ja. Ja. Inderdaad, ja. Wat je allemaal zou kunnen doen van de prijs van een volle tank. Sommige mensen kunnen daar misschien wel een week boodschappen voor doen, denk ik. En ja, nu gooi je het achterloos in de tank. Ja, achterloos erin. <laughs> en ruim weer gewoon leeg ook. <laughs> Helaas. Nou, niet echt zaggerijn, maar heel erg vrolijk is het vandaag ook niet aan de benzinepomp. Ook aan de pomp, Marco Been vissen. De fietspomp. Ja. Ja, ja, de fietspomp inderdaad. Niks te maken met de hoge benzineprijzen, Marcel. Een Beetje opwinding hier ineens bij de Goudse, Goudse Club. Want uh, Niels Wubben is gearriveerd. Goedemorgen. Goedemorgen. Jullie weten allemaal wie dit is? Een beetje. Weet jij wie dit is? Ja. Ja? Zal ik het vertellen of wil jij het vertellen? Uh, yeah. <laughs> Hij is derde geworden bij het NK afgelopen weekend. En gaat straks ook meerijden in de WK. Ja, ja, eind uh, het laatste weekend uh, januari is de WK in Kokseide. Ja, Je bent hier gezellig even langsgekomen. Speciaal voor ons, hartstikke leuk. Maar er is één ding valt me op. Je hebt je fiets niet meegenomen. Nee, ik ga vanmiddag zelf even een rondje trainen als het weer licht is. Maar ja... Heeft iemand even een fiets voor hem, jongens? Ja, Oké, okay, dan gaan we straks toch even Niels Wubben even, even op de fiets zetten. En straks naar achter gaan we praten over hoe jij je voorbereidt op die WK. Want het is een belangrijk evenement. Eigenlijk een afsluiting van het veldrijfseizoen. Ja, eigenlijk wel. Ja, de maand februari die zit ook nog vol met wedstrijden. Maar uh, de WK is toch wel eigenlijk het hoogtepunt van het seizoen. Oké, okay, we gaan even een fiets voor je regelen. En dan gaan we straks uh, aan de slag. Goed? Oké, okay. tot zo. Het NOS Radio 1-journaal Mediaoverzicht. Met de Rimans. Voor de BBC zijn de politieke gevangenen... die door Birma zijn vrijgelaten het belangrijkste nieuws. Belangrijke dissidenten zitten onder die gevangenen. Min Ko Naing is een van hen. Hij was een van de leiders van de studentenopstand van 1988. De woningmarkt dreigt nog verder in de problemen te raken, schrijft de Volkskrant. Honderdduizenden Nederlanders kunnen niet verhuizen... nu banken niet meer bereid zijn het verlies op een oude woning te financieren. Banken mogen een restschuld mee financieren in een volgende woning. Maar in de praktijk weigeren ze dit vaak. Zelfs als aanvragers al een goed inkomen hebben. Van 500.000 huizen is de schuld nu hoger dan de waarde. En als de huizenprijs dit jaar met 5% daalt, zoals is voorspeld... dan wordt dat 630.000. Problemen bij vakbond CNV is het belangrijkste nieuws in trouw. Je hoorde daar net ook al over. Politiebond ACP splitst zich af. De defensiefakbond AKOM houdt daar ook rekening mee voor zichzelf. En de kranten staan vandaag nog uitgebreid stil... bij de reactie van koningin Beatrix op de kritiek van de PVV... over het dragen van een hoofddoek in de moskee. De AD schrijft dat een bron dichtbij... Het hof zegt dat de koningin langer op de troon blijft zitten... door de voortdurende kritiek van de PVV. Volkskrant heeft een overzichtje gemaakt van de opmerkingen... van Wilders aan het adres van de koningin. Die hebben vooral betrekking op de kersttoespraken. In 2007 zei de PVV-voorman dat Beatrix als een haas... uit de regering moest worden gezet... nadat ze de zinsnede grofheid in woord en daad... tast de verdragzaamheid aan had gebruikt. Wilders zag het als een aanval op zijn PVV. Columnist Claudia de Brij wil zich graag laten verrassen door de koningin, schrijft ze in de Volkskrant. Verras uzelf, schrijft de brief, wacht de verkiezing af, het kan nooit lang meer duren, treed af en richt een partij op. Breng het gezonde verstand terug, leidt uw volk uit de duisternis en doe het nu eens helemaal voor het echi, door ons verkozen. De AD schrijft uitgebreid over de gevreesde maffiabaas die gisteren is opgepakt bij de rechtbank in Lelystad. Het gaat om een 58-jarige man met de bijnaam Superman. Hij staat bekend om zijn extreme vreedheid. Ruim tien jaar geleden is hij in Italië al veroordeeld tot levenslang... voor onder andere twee moorden, wapenhandel en bezit van explosieven. Maar in zijn woonplaats Almere waande Superman zich veilig. Zo veilig dat hij zelfs foto's van zichzelf op Facebook plaatste. De politie arresteerde hem gisteren bij de bestuursrechter. Als macht erotiseert, waarom verkopen ze dan nog geen managers bij de sexshop? Vraagt Loesje zich af. De slogan sluit aan bij een van de trending topics op Twitter. Staatssecretaris Henk Bleker van Landbouw en zijn nieuwe 26-jarige vriendin. De Telegraaf heeft de twee in badkleding op de voorpagina staan. Vakantiekiekjes uit Israël. De krant schrijft dat de relatie met de journalist de carrière van de gescheiden bleker geen goed lijkt te doen. Een anoniem Kamerlid zegt dat CDA-stemmers hier niet van houden. Zijn vriendin is 32 jaar jonger en de PvdA reageert ook bij monden van en Dijksma eindelijk iets groens waar bleken wel van oud ja, dat is toch wel weer leuk. Goed economisch nieuws uit het noorden van het land, zal bleek er ook goed doen. Groningse havens hebben vorig jaar voor een record aan goederen overgeslagen. RTV Noord meldt dat. Voor het eerst kwam de overslag boven de 8 miljoen ton uit. De groei is niet alleen aan de Eemshaven te danken, maar ook aan de haven van Delft-Zeil. Die maakte ook een forse sprong voorwaarts. Dat staat en nog veel meer in de kranten en de andere media voor vanochtend.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 Ik denk toch, als die gevonden zou worden, dat dat echt een afsluiting is. Deze week in Goedemorgen Nederland, elke werkdag tussen half tien en half elf. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Mijn zoon, is geslaagd, bij zak. Hij heeft er keihard voor gewerkt, ze hebben hem fantastisch begeleid en hij heeft een topjaar gehad.